van omringende landen, de Bolivariaanse Alliantie voor Amerika's. In Libië zijn 32 mensen opgepakt voor de aanslagen van gisterochtend in Tripoli. Het zijn aanhangers van de vorig jaar gedode kolonel Gaddafi, meldde de Libische autoriteit aan persbureau Reuters. Bij de aanslagen in de Libische hoofdstad vielen twee doden en drie gewonden. Bij een politieacademie ontplofte twee autobommen. En ook bij het ministerie van Binnenlandse Zaken ging een bom af. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is niet opgeëist. Maar volgens de autoriteiten maken de arrestanten deel uit van een georganiseerd terreurnetwerk van Gaddafi-aanhangers. In de Verenigde Staten hebben uitspraken van een republikeinse politicus tot ophef geleid. Kandidaat senator Todd Eken zei in een tv-interview dat vrouwen zelden zwanger worden als ze worden verkracht. Volgens Eken heeft het lichaam van een vrouw mechanismen om dat hele ding uit te schakelen. Na het interview zei Eken dat hij zich versprak en dat de spontane uitspraken niet weergeven hoezeer hij meeleeft met slachtoffers van verkrachting en mishandeling.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 Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt met een enkele bui. Het koelt af naar 20 graden. Overdag staat er een matige westenwind en het wordt 23 tot 29 graden. Er ontstaan een paar stapelwolken en er is een kleine kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO. De nacht van het goede leven. Francis Broekhuizen. En we gaan, zoals u van ons gewend bent, op dit tijdstip van de nacht... verder met hoorspel op herhaling. De komende vier weken blijft u wakker voor het hoorspel... oorlog achter prikkeldraad. Vannacht gaat u luisteren naar deel 1, 10 dagen paniek. Dit is een hoorspel van James Follett. De Ten Day Terror was het eerste deel van de serie The War Behind the Wire... ...en werd door de BBC uitgezonden op 15 september 1977. De AVRO zond het uit op woensdag 15 oktober 1986. Waar gaat het over? In maart 1945 ontsnapten niet minder dan 70 Duitse krijgsgevangenen... ...door een tunnel uit het Island Farm Camp in Zuid-Wales. Sergeant Bill May werd belast met de grootste mensenjacht... ...die ooit in Groot-Brittannië werd georganiseerd. Het trof Sergeant May meteen dat de ontsnapping zeer professioneel was... De ontsnapten hadden perfect getekende kaarten van de kusten van Wales en Ierland. U hoort onder andere de acteurs Pollo Hamburger, Lou Landree, Hans Karsenbarg, Wim de Meijer, Guus van der Made, Bart Reumer, Ben Hulsman en Wik Jongsma. Oorlog achter prikkeldraad. Een hoorspel gebaseerd op een authentieke belevenis... geschreven door James Follett en vertaald door Gerrit de Blauw. Regie, Hiel Muller. Vandaag, 10 dagen paniek. is zojuist barak 9 gepasseerd. Zijn jullie allebei klaar? Memmers? Ja, kapitein. Brand? Ja, kapitein. Je houdt je toch wel aan de afspraak, hè, Brand? We willen niet dat je de politie van Weels aankrijgt. Ja, kapitein. Kapitein, als we onze gezichten nou eens zwart maken. Nee! Je doet wat ik je zeg. Ja, kapitein. De patrouille is nu ter hoogte van barak 10. Je houdt jou je mijn bevelen, Brand. Ik wil dat jullie morgenochtend alle twee weer terug zijn in het kamp. Het zal niet meevallen, want dat uh, bevel te gehoorzame reizing. Als... Als jij echt de tucht gewend was, Memmers, SS-tucht, dan zou je zonder moeite aan alle bevelen gehoorzamen. Heb je je draadschaar bij je? Ze passeren nu barak 11. Kan ik die schaar niet beter teruggooien? Dan kan er wel eens van pas komen. Ik wil dat de Engelsen hem op je lichaam vinden. Weet je hoe ze jou en de andere barakken noemen, reizing? <tie> die hebben er geen flauw benul van, waar ik hiermee bezig ben. Ik hoop dat het zelf wel, weet. Goed, de kust is veilig. Door het raam. Snel. Snel. Oh, ja, De laatste draad. Goed. Kom mee. Ze hebben ons niet gezien, geloof ik. We lopen naar die schapen toe. Schiet erop. Wat is er met je aan de hand? En mas luisteren. Ze hebben ons niet gezien. Waarom ontsnappen we niet? Omdat wij doen wat Reising gezegd heeft. Schiet erop. Helpen die schapen op te jagen. Reising is gek. Weet je hoe ze hem in de andere barakken noemen? Let maar eens op hoe ze jou straks noemen. Als je niet doet wat je gezegd wordt. Dan nou, kom mee. Hop, hop, hop. hop. Ga liggen, man, ga liggen. Opstaan, handen omhoog en schiet. Neemt nou mijn mars. Blijf liggen, idioot! Ze schieten! We hebben gedaan wat we moesten doen. Nog niet helemaal. We moeten de bewakers de tijd geven om de gasvakantie aan te steken. Blijf stil liggen met je hoofd op de grond, ze komen eraan. Weet je zeker dat het er, er twee waren? Rothoffer. Het kost me uur om die modder weer van mijn laars te krijgen. Ik wil niet terug naar mars. Je zult dan moeten kop dicht! Je zou toch verwachten dat ze wel zo slim waren geweest om die schapen met rust te laten. Verdomme. Voor de tijd ze het vak als aansteken. Ik kan geen hand voor ogen zien. Dan gaat de eerste. Luister eens. Wat? Ik dacht dat ik wat hoorde. Oké. Okay. We weten dat jullie daar zijn. Opstaan en handen boven je hoofd. We staan tegelijk op. Ik wil niet meer terug, Mermers. Ik wil niet in een cel. Daar. K Kom tevoorschijn we. Oké, okay, Tommy. We geven ons over. Daar heb je ze. Opstaan, allebei. Handen boven het hoofd. Ja, jullie zijn niet zo ver gekomen, hè? Ze schieten ons neer, Meppers. Geen sprake van. Gewoon de handen op het hoofd houden. Brand, kom terug! Kom terug! Of oh, oh, ik schiet! Nee, niet schieten, niet schieten! Brand, blijf staan! Blijf in godsnaam staan! Onderdachtige stuntel. Is niet goed voorbereid. Ze hadden geen papieren en ze hadden geen geld. En wat is het resultaat? Eén man, één man is neergeknald. Jij was de hoogste in rang in die brak. dus is het jouw verantwoordelijkheid. Hoe gaat het met brand, kolonel? Hoe gaat het met brand? Mm -hmm. ja. Die kogel is dwars door zijn schouder gegaan. Goed, hè, knap weer wat op, maar dat is niet dankzij jou. Ik heb hem gisteravond gezien, toen de bewakers hem op een barakaar naar binnen droegen. Zijn gezicht was niet eens zwart gemaakt. Ken je dan de grondbeginselen van de ontstapping nog niet eens? Hoe jij ooit tot kapitein in SS hebt kunnen schoppen, dat is een raadsel. Maar ja, goed. Voortaan is het afgelopen met die bespottelijke ontsnappingsplannen van jou. Ik laat in alle brakken de boodschap verspreiden... dat ontsnappingsplannen in het vervolg aan mij... ter goedkeuring moeten worden voorgelegd. Begrepen? Iedere Duitse gevangene heeft de plicht te ontsnappen, colonel Komen, ja, Of houdt de Weermacht er soms een ander standpunt aan? na. God, man. Heb jij dan het laatste nieuws nog niet gehoord? Keulen is gevallen, Tjuchov rukt op naar Berlijn binnen twee maanden. In dat geval, kolonel, is er geen tijd meer te verliezen. Ik begrijp jou niet. Ligt brand op de ziekenafdeling. Ja, maar ik begrijp niet wat ik Kunt u wat uw bezoek met... voor me regelen? Bezoek? Mm -hmm. Jazeker. Ik denk dat de commandant het wel goed zal vinden, darling is een schappelijke kerel. Maar ik denk niet dat Brand het zo leuk zal vinden. Ten slotte is het jouw nalatigheid geweest. Die heeft gezorgd dat hij is neergeschoten. Dat hoorde ook niet bij het plan. Welk plan? Ik zou graag zien dat u een bezoek aan Brand voor me regelde. Goed. Ik zal kijken wat ik voor jou kan doen. Hier is het. Vijf minuten en hard op praten. Ja. Ja. Arie Brandt, hoe gaat het met je? Dag, kapitein. Nou, ik voel me goed. Uh -huh. Het is niet zo ernstig gelukkig. Het spijt me dat ja, ik... Ik heb doel... wat uh, sigaretten voor je meegebracht. Wil je er een? Nee, nee, straks maar. Steek er nu maar eentje op. Nu. Oh. Goed dan. Uh. Kon je het kamp goed zien toen de uitsiteleendvakkels werd aangestoken? Hé! Hey! Hart op praten had ik gezegd. Vlug, werd de omgeving goed verlicht door die gasvakkels. Nee, helemaal niet. Nou praat u je hand op, anders schop oh. ik je eruit. Echt niet? Weet je het zeker? Het licht was veel te fel. We werden totaal blinden. Goed werk, Brand. Goed werk. Oké, okay, ik heb jullie gewaarschuwd. Uit! Aardig, Ga je goed, Brand? Beste ermee. Dank u, kapitein. Klein! Die meeuw, die krijgt steeds meer kracht in zijn vleugel. Over een paar dagen, dan moet hij weer kunnen vliegen. Het is er. Ik ben net bij brand geweest. Heb je wat met hem kunnen praten? Lang genoeg om erachter te komen dat ik het bij het rechte eind had. Oh? Die fakkels zijn volstrekt waardeloos. Uh -huh. Tenminste voor de Engelsen. Heer Huizing. Nog even, Herman vliegt weer. Jij kunt vast wel even zijn ontsnapping organiseren. Dat denk ik wel, ja. ja. Zo'n grote tunnel hoeft het niet te zijn, hè? Als ze eens wisten. Nog even. En het is onze beurt om te lachen. Ik heb al een datum vastgesteld. Oh ja? Wanneer dan? Laten we naar het hek bij de verkeersweg lopen. Typisch Engels, om een krijgsgevangenenkamp vlakbij een verkeersweg te bouwen. Wanneer? Op werkdagen rijden hier voornamelijk vrachtwagens. Maar op zaterdag en zondag zijn er veel meer personenauto's op de weg. De mensen bewaren hun benzine voor het weekend. Nou, en? Heb jij tijdens de laatste oefenmars nog aanplaatbiljetten gezien? Nee, nee, niks bijzonders of zo? In Metro Moor ging er een waarop een liefdadigheidsbal in Bridgend werd aangekondigd op zaterdag 10 maart. En in de bioscoop van Richmond draait die week een film van Clark Gable. Soms reizing, denk ik wel eens dat die verhalen over jou waar zijn. Ik wist niet dat jij zo gek was op dansen en op Clark Gable. Dat ben ik ook niet. Maar de mensen uit omringende dorpen wel. Er zullen die avond na het invallen van de duisternis... heel wat meer mensen over deze weg naar huis lopen dan normaal. En wij ertussen. Uh -huh. Ik neem alles wat ik gezegd heb terug. Dat is heel slim. Misschien. De volgende stap is dat onze kleine verklikker, overigens de darling, over de tunnel in ligt. Oh, mijn handen jeuken, om met die vet af te rekenen. Nee, op dit moment komt hij bij ons goed van pas. Maak je maar geen zorgen, Klein. Ik heb ervoor gezorgd dat hij straks na de ontsnapping in de gaten gehouden wordt door twee manschappen die in het kamp blijven. En brengen we Kouman op de hoogte? Oh, ja, hoor. Ik wil zijn gezicht wel eens zien als we hem vertellen hoeveel van ons zullen ontsnappen. <lacht> Wil je dat nog eens zeggen? Hoeveel, zeg je? Iedereen uit barak 23. Maar dat is, dat is... Vijf procent van het hele kamp. Daar komt niets van in reising. Dat verbied ik je. Alles is al in gereedheid voor een uitbraak op 10 maart. Er is dus met alle eventualiteiten rekening gehouden en de mannen zijn er tegen voorbereid. De planning is... Planning? Nou, wat er laatst met brand gebeurd is... Nee, al die andere mislukte pogingen van jou. Heb jij nog het lef om over planning te praten? De ontsnapping van members en brand moest mislukken. Dat was ook de bedoeling. Oh, straks ga je me nog vertellen dat... Ik wilde dat er alarm werd geslagen... om te zien hoe effectief de acetylenevakkels bij het prikkeldraad zijn. Vergeleken met een behoorlijk spreidlicht zijn ze waardeloos. Als ze branden kan je niks meer zien door de felle gloed. Allemachtig... Nu begin ik pas te begrijpen dat we je allemaal verkeerd hebben beoordeeld, Reising. Ook dat hoorde bij het plan. Barak 23 wordt door niemand serieus genomen. Ook niet door de Engelsen. Wat zeg je nou? En die reputatie zal alleen nog maar versterkt worden... als de Engelsen straks onze onvoltooide tunnel ontdekken. Onvoltooide tunnel? Mm -hmm. Maar dat zal toch wel meevallen als al die manschappen erdoor moeten? Ik wil dat de Engelsen de tunnel vinden voordat we hem gebruiken. Ik hoop dat ze zullen denken dat het een valstrik is... zodat ze op de avond van de tiende en de vroege ochtend van de 1e de gasvakkers zullen ontsteken en mensen op de uitkijk zullen zetten. Wacht even, wacht even. Jij wilt dus dat er alarm wordt gegeven tijdens die ontsnapping? Mm -hmm. Alleen op die manier heeft de ontsnapping kans van slagen. De Engelsen verwachten natuurlijk geen ontsnapping... op het moment dat ze duidelijk laten merken dat ze een ontsnapping verwachten. Als u begrijpt wat ik bedoel. Rising... Ik heb helaas geen flauw idee wat jij bedoelt. Je hebt me helemaal van de wijs gebracht met dat verhaal van je. Dus God mag weten hoe die Engelsen zullen reageren. Ik wil niet eigenwijs zijn, inspecteur May. Maar de beveiliging is zo goed als met onze beperkte middelen maar mogelijk is. Jawel, maar nog altijd geen wachttorens en geen goede verlichting bij de hekken Hier, Ja. Allemaal kopieën van aanvragen en verzoeken om nieuw materiaal. December, 44. Yes. Januari, 45. Mm. Februari. En het antwoord is stevig hetzelfde. Er is een ernstig tekort aan materiaal. Ja. Maar uh, deze barakken hier staan vlakbij het hek. Een tunnel hoeft maar... Nou, zeg eens wat, Jones. Hoe lang denk je? Een uh, uh, meter of twintig. Ja, die hoeft maar uh, twintig meter lang te zijn. Maakt de politie wel eens gebruik van verklikkers, inspecteur? Uh, ja. Eén verklikker is meer waard dan duizend bewakers. Een Duitse? Oh, zo vreemd is dat niet. We hebben hier nu allerlei gevangenen. Lijf van de Luftwaffe, van de SS, zelfs opvarenden van koopvaardijschepen. Nu er zoveel Duitsers gevangen worden genomen... hebben we geen tijd meer om soort bij soort te zetten. En ze kunnen elkaar bloed wel drinken. Maar van die ontsnappingspoging van vorige week... was u niet van tevoren op de hoogte. De bewoners van Moor hebben horen schieten. Oh ja, ja. Brand en members. Een klungelige, slecht voorbereide poging. Ze zijn nog geen honderd meter ver gekomen. Maar nog wat anders. Waarom dragen de Duitsers hun uniform nog steeds? Ja, precies. We waren het er toch over eens dat het voor hun een koud kuntje zou zijn... om de burgergeving ja. van te maken. dat kan niet anders. Het wacht is op een soort gevangenisuniform. Goed. Nee, dank u, commandant. Maar geen zorgen over die tunnels. Alle barakken zijn van beton. Uh. Ja, mijn darling. Ja? Echt waar? <laughs> Hoe lang is hij? Ik dank u. Ik kom meteen naar u toe. Een tunnel? Ja, als ik het niet dacht. Barak 23, maar een paar meter lang. Zoals ik al zei, één verklikker is meer waard dan duizend bewakers. Excuseer te mij. Ja, ja. Zeg, Unie, Heb jij wel eens een boek gelezen over de ontsnapping van krijgsgevangenen? Nee, meneer. Nou, ik heb het de laatste tijd heel wat gelezen. En één ding viel me op. Er waren altijd twee tunnels. Eén om ontdekt te worden. En een andere om door te ontsnappen. Ja, nee. Goed, groep 4, attentie. Stil, stil! Ja, ja, ja. Ja, de laatste man die de tunnel verlaat, reed één keer aan de touw, twee keer als er Engels in de hier. Twee, keer. twee, keer. twee, keer. twee keer. Wat maken ze toch een lawaai? Dat doen ze altijd in deze barak, mm. om het geluid van het graven te overstellen. Als het hier rustig was, zou het de aan aangaan krijgen. Mm. Memmers? Ja, alles gaat van een leien dakje. De groep van Memmers gaat het ja, sorry, ja. En hoe? Uh, we gaan stenen tussen de wissels leggen, verbindingskabels oh. doorknippen. We zijn nu vijf keer uh. onderweg, zien. Ah, twintig man. Verdomme, Reising. Ik begin langzaam te geloven dat het je gaat lukken. Als Darling zijn mannen maar op de uitkijk laat staan... ...en de laat branden tot het licht wordt. Want zoveel tijd hebben we wel nodig. En wanneer ga jij? Klein en ik gaan als laatste. Hé, hey, met z'n tweeën maar. Ja. Ik dacht dat elke groep met vier of vijf mensen zou bestaan. Klein spreekt goed Engels. Wij redden het wel met z'n tweeën. Hm. Nou, jou, Klein. Satan, neem je dat ding ook mee? Ja, waarom niet? Hij heeft ons geholpen bij het graven van de tunnel. Misschien brengt hij ons nog meer geluk als we straks vrij zijn. Ze hebben gelijk. Je bent inderdaad stapelgek. Straks dan stort die tunnel nog in door dat ding. Niet wanneer ik als laatste ga en hem achter me aansleep. Er is de touw voor. Oh, goeie god, als dat ding blijft steken dan... Hij blijft niet steken. Wat hebben we dan nou aan als we straks buiten het kamp zijn? Als hij blijft steken, dan laat ik hem achter. Ja? Behoorlijk en Behoorlijk eigenwijs. Oké. Okay. Alles is veilig. Geef me die plungerzak eens aan. Ja, ja. Jezus, wat een motortop is het hier. Tom. Niet bewegen. Patrouille is op de terugweg. Wat is er? Oh, met een touw in de hand. Wat is er? Hij zit vast. Ik moet terug om los te maken. Laat toch liggen. Nee. Waarom niet? Ik kan maar weer beter naar beneden komen. Ze kunnen toch niet ver kijken met die vakkers. Misschien naar de ruk. Oh god. Mooi zo. Ik denk dat hij weer los is. Nee. Nee, toch niet. Je bent gek. Je bent gek. Help me even trekken, verdomme. Hoeft al niet meer. Hij is los. Maar wij... Wij zijn er nog lang. O, op, meneer Thomas. Weet je wat lekker is een aantal in de naam? Mm -hmm. dat is een... oh. <laughs> Nou, die van mij laat u maar met rust, hoor. Het, nou, schat. <laughs> Morgen kunnen we allemaal wel dood zijn. Ja, zeg dat wel. Als ik me niet snel aankleed, dan sterf ik van de kou. Laat u maar teruggaan naar de auto, meneer Thomas. Hé, hey, wat is dat? Ja, wat is dat nou? Dat is mijn auto! Hé! Hey! Hé! Hey! Kom terug! Wie, Ze gaan, wie waren dat? Zullen dat, die verdomde Canadezen uit Stormy Down willen geweest zijn? Ik, ik, ik vermoord die gasten! Oh, meneer Thomas! Mijn jurk! Mijn jurk ligt op de achterbank! Ja, wat, wat, wat, wat kan mij die verdomde jurk van jou schelen? Wat dacht je van mijn auto? Recherche in de kamer van hoofdinspecteur May, meneer Jones. Ja, meneer, die is er. De commandant van het krijgsgevangenenkamp. Ja, kom op. Dan. Ja, dankjewel. Goedemorgen, overste darling met mee. Wat? O Hoeveel? Ja, dat laten we onmiddellijk in werking treden. Belt u me terug? Goed. Ernie, ik wil dat alle agenten en reservisten uit het hele graafschap voor de opgeroepen. Er heeft een massale ontsnapping plaatsgevonden. Hoeveel man? Nou, uh, ongeveer 35. Oh. Darling dat straks nog het juiste aantal door. Die moet eerst nog tellen. Goed, ik wil dat er een cordon wordt gelegd. Uh, neem onmiddellijk contact op het centraal ziekenhuis. En, uh... Gemeente, er zal vanochtend geen kerkdienst worden gehouden omdat er vannacht 51 Duitsers uit het kamp zijn ontsnapt. Daarom luidt de klok op dit moment. Gaat u allemaal weer naar huis en sluit ramen en deuren. De reservepolitie moet zich melden bij het politiebureau van Britten. is, dan wordt er toch een collecte houden? Binnen. Kom binnen. Heb je ze nou goed geteld? Nou? 59, overste. Weet je dat zeker? Ja, overste. De laatste telling kwam uit op 1872 gevangenen. 59. Nou ja, gelukkig hebben we er nog een paar over. Sluit ze allemaal op. En hou nog een extra controle telling barak voor barak. Begreep, Overste. Oh ja, nog één ding. Stop ze niet in de barak waar jullie die tunnel gevonden hebben. Hè? Eh? Jawel, Overste. Juist. Luister, jonge dame, ik wil dat je 59 kleine papieren vlaggetjes voor maakt. Met een haakkruis erop. Begrepen? En Ernie? Ja. Jij probeert een grote kaart van Bridget in de omgeving te pakken te krijgen en die hang je hier. Hier op de muur. Ach, prima. Ik wil voor elke gevangene een vlaggetje op de kaart. Om te zien waar en wanneer die gepakt is. Komt in orde. Zeker om indruk te maken op je bezoekers. Nee, nee, ja. dat niet. Nee, ik wil zien of er een bepaalde regelmaat in hun bewegingen zit. Begin maar met die vier die we in de, leeuw van de Ja, doe ik. Ja, met, uh, met mij. Ja, hoogste. Wat? Wil u dat misschien even herhalen? Ja, juist. En dat is het uh, definitieve aantal. Mooi, dank u wel. Ja, jongen, dame, dan maken we elf vlaggetjes bij. Er zijn in totaal 70 gevangen ontvlucht. Zo. Zeg, Rising. Hm? Waar heb je dat geleerd? Koeien melken. Ik ben opgegroeid op een boerderij. Jij? Ja. Yeah. Ik <laughs> kan me niet voorstellen. Zo'n raar gezicht. Arr! Ja, ja. Arr! ja nou. nou, zorg dat het beest stil blijft staan. Ja. Arr! Ik ben nooit zo dol geweest op koeien. We vullen al onze flessen om onze proviant te sparen. En ik ben ook nooit dol op melk geweest. Nou, het is voedzamer dan water. Wat, uh, Wat zijn de plannen? We zoeken een plek om te slapen tot het donker is. En dan stelen we een vrachtwagen. Ah. Die missen ze de volgende dag pas. Dat is een goed idee, want ik hou niet van lopen. En dan hebben we ruim de tijd om een flink eind richting Londen te komen. Londen? Mm -hmm. Maar we zouden naar Ierland gaan? Op de kaarten die we hebben gemaakt en uitgedeeld staan alle havens aan het kanaal van Bristol. Geef me die andere flessen aan. Ja. Dank je. Ja, dat klopt. De politie heeft er vast en zeker al een paar gepakt. Ze vinden de kaarten en concentreren hun klopjacht rond de routes naar de havenplaatsen. Maar waarom naar Londen? Dat is toch veel te gevaarlijk? Niet met jouw kennis van het Engels. Ja, het is, uh... Wat denk je, Klein? Waarom ik deze massale ontsnapping georganiseerd heb? Zoals je zelf zei, om verwarring en chaos te stichten en natuurlijk om te ontsnappen. Het enige doel van die ontsnapping van 70 man was om de aandacht van mijn ontsnapping af te leiden. De kleine sabotageacties die de anderen op dit moment misschien uitvoeren, zullen geen gewicht in de schaal leggen. Maar wat ik in Londen ga doen, zal de loop van de geschiedenis veranderen. Tot nu toe, overste, hebben we zes groepen gepakt. Elke groep stond onder bevel van een SS'er... en bestond verder uit een piloot... voor het geval ze een vliegtuig zouden stelen... een zeeman, als ze een boot zouden krijgen... en een kaartlezer. Gelooft u nog steeds dat die ontsnapping slecht georganiseerd was? Die barak werd iedere dag doorzocht. Ah ja. En wat hebben we hier? Kijk eens. Een brilcreampot. Het lijkt of hij vol is, hè? Ja. Ziet u wel. Aan de binnenkant... Wit geverfd, om de indruk te wekken dat die vol is. Heb je ook We hebben verschillende van die potten aangetroffen op krijgsgevangenen die weer gepakt zijn. En een van hen zei dat ze dezelfde truc ook hebben uitgehaald met melkflessen... waarin ze graafgereedschap hadden bestopt. Schofte. Ja, nou en hier. En deze kompas hebben we ook gevonden. De naald is gemaakt van een splinter van een gemagnetiseerd scheermesje. In het midden zit een punaise die kan draaien. Ja, knap stukje werk, vindt u niet? Die is... Ongelooflijk. Ja, nu iets anders. Ja, Daar kent u deze. Ja, lege zakdoeken. Nee, draai ze om. Almachtig. Bijna net zo goed als onze stafkaarten. Alle verharde wegen, steden, dorpen, spoorlijnen in Wales en Zuid-Engeland staan erop. Het is haast niet te geloven dat al die naties wekenlang hebben zitten te borduren. En toch is het zo. Overigens, ik denk dat het verstandig is als u uw mannen opdracht geeft... ...om het hele kamp grondig te doorzoeken. Ze zouden wel eens een radiozender kunnen hebben. We doen niet zo dwaas mee. er nee. staan kruisjes op de kaarten voor de kust van Wales, bij Bridgend. Misschien worden ze door een schip opgepikt. Hebt u gemerkt hoe rustig het in het kamp was? Ah. Het is de eerste keer dat we er geen muziek hebben gehoord. Ze zijn rustig omdat Darling de toestemming om te muziceren... ...voor twee weken heeft ingetrokken. Huh? Als ik daar de baas was, zou ze die toestemming nooit meer krijgen. Ernie, ik wil iedereen zo snel mogelijk pakken. Dan kan ik uitzoeken wie die massale ontsnapping heeft georganiseerd. mama de schuur? Waar zijn de eieren? De mannen komen zo meteen terug van het melken en die willen hun ontbijt. Jij gaat nou die Mama Mama, de schuur. De kippen hebben vier pallas met voeten erin gelegd. Ach, doe niet zo mal, kind. Ga terug en maar, haal die Maar eieren. het is echt waar, mama. Het moeten die ontsnapte Duitsers zijn. In de schuur? Er steken acht voeten uit het hooi. Uh, uh, waar bewaart je vader zijn geweer? Uh... Daar, in de hoek. Oh ja. Zo. Kom mee, jongen. Mama. Help me even dat ding goed vast te houden. Richt hem op het dak. Wat ga je doen, mama? Klaar. Nee. Nee, alsjeblieft niet schieten. We komen er land niet schieten, alsjeblieft. Kijk eens aan. Vier prachtexemplaren van het herrevolk. Owen dekt de tafel voor vier man extra. En ga dan naar het postkantoor om de politie te bellen. Ja, mama. Komen jullie maar mee? En als de kippen van de leg zijn, dan zwaait er wat. Oh. Dit is heel vriendelijk voor u. We hadden vier dagen niet gegeten. Hmm. Ik had nooit gedacht dat ik in mijn eigen huis... nog eens samen met vier moffen aan het ontbijt zou zitten. Wij <tus> zullen uw gastvrijheid nooit vergeten. Als de oorlog voorbij is, zal ik ervoor zorgen... dat u een ruime schadevergoeding krijgt wanneer uw boerderij wordt geconfiskeerd. Zo, zo, Dus jij denkt dat je de oorlog gaat winnen? Jazeker. Wij zullen zegen vieren. ja. En als het allemaal achter de rug is... dan stap ik op een ochtend op mijn motorfiets... om een tocht door het Rijk van de Vuren te gaan maken. Zo, zo, zo. En wat ga je dan z'n middags doen? De trein begint vaak te minder. We gaan dadelijk springen. Maar, maar we zijn nog lang niet in Londen. Er lopen veel te veel mensen rond op zo'n goed ramplacement. En misschien wordt er in Londen ook wel grondiger naar ons gezocht. We vinden wel een verlaten huisje van Schuur... waar we ons enkele dagen schuil kunnen houden. Je, je gaat toch niet springen met dat ding op je rug? Hm? Waarom niet? Klaar? Ja, ja. Nu. Waarin hij zei dat de zou moeten krijgen, maar hij uit er onmiddellijk na Jongens, ja. even, ik even luisteren. Inspecteur mee. Ik heb het duimgebied op 10, sorry, oh wacht even. Er zijn opnieuw twee s die Behoorden tot de groep van 4 Die vijf dagen geleden uit een kamp bij Bridgend in het graafschap Glamorgan zijn ontsnapt. Jongens, nu niet al. Jongens, hey, stil. Woordvoerders van leger en politie in Glamorgan hebben het gerucht tegengesproken, als zouden de ontsnapten in contact hebben gestaan met een duits ja. dat hen voor de kust van Zuid-Wales had moeten optikken. Ja, in toespraak tot het laaggelegen. Ja, dat gebeurt. Sorry, wat wil je zeggen, jongen? Dus jullie zijn nou tot de conclusie gekomen dat dat zogenaamde plan met dat schip een afleidingsmanoeuvre was. Ja, maar een uh, hele slimme afleidingsmanoeuvre. 62 ja. man gepakt, hoor je niet? Hm. Toen Bevers toch de eerste twee had gepakt, een paar uur nadat de ontsnapping ontdekt was. Had ik er het volste vertrouwen in dat we ze binnen een paar uur allemaal weer te pakken zouden hebben. Denk jij dat het brein achter die actie bij die 62 zit? Nee, nee, denk ik niet. We gaan er niet bepaald veel van ze uit. De laatste groep die we hebben gepakt was al net zoals de rest. Waar we kwamen als makke schapen aan geloven. Ja, we mogen dan elk geval bang voor zijn. Ja, hallo, inspecteur meege. Wat? Alle meneer. Oké, okay, kom eraan. Nou, we uh, moet op pad, jullie. Ik heb te vroeg gejaagd. Twee Duitsers hebben een vrouw doodgeschoten in Poorsholm... Het is alsof er heel jarige mensen me komen. Kom, in. Ja. ja. Zie je wel. Helemaal verlaten. Oeh. Oh. Dat is een stuk beter zo. Die riemen nemen, schouders. Ik snap niet waarom je dat ding zo nodig mee moest nemen. Zeg, er zullen boven wel geen uh, bedden of matassen zijn. Zeg, heb je dat handboek van die automobilistenclub nog? Dat we in de vrachtwagen gevonden. Ja, dat zit hier in je zak. Hier. Ah, ja. Twee blikjes corned beef. Dat is alles wat we nog hebben. Hoeveel ik... kilometer is 50 mijl? Tachtig uh, uh, ongeveer, hoezo? Hmm, Zo ver zijn we nog van Londen. Nah, maak je maar geen zorgen voor het eten, Klein. We blijven hier een paar dagen om wat uit te rusten. En dan gaan we dinsdag de stad in om inkopen te doen. Maar je, je had gezegd dat we niet naar winkels zouden gaan. Dat doen we ook niet. Kijk, ik hier. Ja? Op dinsdag is de markt. Uh -huh. Dat betekent kraampjes in de openlucht. Veel lawaai, veel mensen. Hm? Ja. Zelfs mijn accent zal onder die omstandigheden niet opvallen. Dus jij, jij hoeft helemaal nergens bang voor te zijn. U heeft hem dus aangehouden? Ja. En heeft hij iets gezegd? Nee, ik kan hier helaas niet weg, want er zijn nog acht van die ellendelingen op vrije voeten. Ja, prima. Jullie hebben goed werk geleverd. En hou hem op de hoogte, hè. Oké. Okay. Maar nou, ik wist wel, niet dat die jongens in Port zonder ons zouden klaar. Ze hebben het Canadese vriendje van die vrouw verhoord... en toen bleek dat hij één of meer schoten had gelost. En toen ze hem met het resultaat van het verdere onderzoek confronteerden, gaf hij toe dat hij haar had vermoord. Zo. Hij dacht slim te zijn door het eerst uh, die ontsnapte mof in de schoenen te schuiven. Hebt u nog vier hakenkraaslaggetjes voor me? Oh, waar zijn ze gepakt? In Cardiff. Eerst. Yes, wie we het? Een rechercheur daar, een, een zekere Gordon Prosser. Die zag een paar mannen die zich verdacht gedroegen. Ja. Hij sprak ze aan in het Duits, kreeg antwoord in het Duits. Ja. Toen werd het denk ik, alleen nog versterker natuurlijk. Nou, ik ken die Prosser wel, maar ik wist niet dat hij zo goed Duits sprak. Ja, vloeiend die vlaggetjes. Ja. Nou, ja, er zijn er wel nog vier over. Ja, dat is goed. Ik sta er telkens weer van te kijken hoeveel de Britse politie is. Zo. Laten we overste daling maar weer eens met een bezoek vereren. Ik wil wat meer weten over die vier. Dus Klein valt af. Die kan het volgens u niet georganiseerd nee. hebben. En die uh, laatste naam, Rising. Rising? Rising kan nog niet eens een verjaardagsfeestje voor kinderen organiseren. Als ik mijn mannen mag geloven, dan is die vent stapelgek. Ja, maar toch wel slim genoeg om nou acht dagen op vrije voeten te blijven. Weet je waar je die bewakers vragen over stelden Over het nationalisme in Wales. En Klein, ach, nogmaals, Klein dacht alleen maar aan spelen. Stel leeghoofden. Ja? Ja, die is hier. Voor u, inspecteur. Hoorlijk wel. Inspecteur, mee. Goed, we zijn over twintig minuten terug. Zoals ik al zei, die Klein en die Reising... Waren ja, niet de twee mannen die een uur geleden in een bos bij Gloster zijn gepakt. Wordt het langzamerhand niet eens tijd om uw mening over Klein en Reising te herzien, overste? Onzinnigste idee dat ik ooit gehoord heb. Waarom? Ja, waarom, waarom? Gewoon omdat het niet kan. Dat weten we pas als we het hebben geprobeerd. Totdat jij het hebt geprobeerd. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Ah, ben je bang? Nee. Ja. Ja, ja, ik ben bang, ja. Het ergste wat we kunnen krijgen voor deze ontsnapping is vier weken cel. Maar voor dat plan van jou krijgen we de kogel. Ze krijgen ons niet te pakken. In Londen niet? Waar zoveel politie rondloopt? Het is de laatste plaats waar ze zullen denken bij de opsporing van ontsnapte krijgsgevangenen. Hm? Luister nou eens. Als jij als Engelse krijgsgevangen in Duitsland zat, zou je dan naar Berlijn gaan? Uh, nee. Nee, dat denk ik niet. Maar we zijn al 80 kilometer van Londen. Zelfs als we geld hadden, dan konden we nog niet met het openbaar vervoer reizen. En ik, ik denk dat ik de komende week niet veel meer kan lopen. We pikken gewoon een van de voertuigen. Het is veel te gevaarlijk om dat nog een keer te doen. Eén wegversperring en het is gebeurd met ons. Het, het probleem is met jou dat je zo'n gebrekkig waarnemings- en voorstellingsvermogen hebt. Op nog geen 500 meter hier vandaan staat een voertuig waarmee we langs alle wegversperringen komen. Wat doet het ertoe wie die ontsnapping georganiseerd heeft? Die heeft zich praktisch iedereen weer gepakt. Heb ik dat gezegd? Ja, toch. Waarom ben je ontsnapt? Tijdverdrijf. Je lijkt me een intelligente kerel. Dacht je nou werkelijk dat je Duitsland kon halen? Ik verplaats me altijd graag in de gedachtenwereld van mijn tegenspeler... als ik een zaak moet oplossen. Ik vroeg me af, wat dachten die 70 ontsnappen krijgsgevangenen nou te bereiken? En wat was mijn conclusie, denk je? Sabotage. Of misschien zelfs moord. En als dat zo is... Dan is jouw straf niet langer simpelweg een kwestie van twintig dagen cel. Er is geen sabotage gepleegd. Hoe weet je dat zo zeker? Jullie waren in verschillende groepen ingedeeld. Wij stellen jou verantwoordelijk voor de organisatie van de ontsnapping. Samenzwering met als doel het plegen van sabotage. Als Britse staatsburgers zich eraan schuldig maken, krijgen ze een fikse straf. Dus ik denk U die... maakt mij niet bang, inspecteur. Ik weet niet wie de ontsnapping georganiseerd heeft. En de groep waar ik in zat, heeft geen sabotage gepleegd. Goed, je kunt gaan. Dat is alles wat ik wilde weten. Maar. Ik. Ik heb u helemaal niks verteld. Oh nee. En daarnet zei je nog dat je me alles hebt verteld wat je wist. Ze zijn allemaal hetzelfde, Inspecteur May. Niet één ervan wil zeggen wie het geweest is. Nee. Daarnet had ik met Memmers meer geluk. Ik kapte het verhoor opzettelijk af en toen liet hij nogal... triomfantelijk blijken dat hij iets had verzwegen. Tot dat moment was ik er niet zeker van of er meer achter die ontsnapping zat. Nu ben ik ervan overtuigd dat het wel het geval is. Maar wat dan? Kijk, Meimers maakte een kleine onwillekeurige beweging... toen ik het had over sabotage en moord. Niet opvallend, hij schimelde uh, wat met zijn vingers. Hij weet ook dat Reising en Klein nog niet gepakt zijn... omdat we alle gearresteerde krijgsgevangenen bij elkaar in de grote hal hebben ondergebracht. Nou, wat doen we? Gaan we ze weer van begin af aan verhoren? Eh, had ik het maar niet in één adem gehad over sabotage en moord... ...nou weet ik niet op welk woord men me zo reageerde. Nou ja, misschien is het een goed idee om door het hele land... ...foto's van Reising en Klein te verspreiden. Wordt voor gezorgd, inspecteur. Hij staat onder dit zeil. Dus, daarmee moeten wij vluchten. Ik ben een tractor verbaasd. Nee. Nee, Rijzing. nee. Die ideeën van jou verbazen me al lang niet meer. Welk normaal mens zou ooit op het idee komen met een tractor te vluchten? Ja, welk normaal mens zou daar nou aan denken? En toch is het een goed idee. Op een tractor zit je zo hoog dat je een wegversperring al van grote afstand kunt zien. Zodat je op tijd een landweg kunt inslaan. Wat is er nou gewoner dan een tractor die een landweg inslaat? Hè? Desnoods rijden we dwars door een akker heen. Het zou wel wat opschudding veroorzaken hè? in de buurt van Piccadilly Circus. Nee, we rijden tot aan de rand van Londen. En niemand die ons inhaalt? Dat ding dat heeft een topsnelheid van minstens 30 km per uur. Het ploegseizoen is al achter de rug. Dus ze zullen hem tot de zomer niet meer nodig hebben. Daarom hebben ze er een stuk zeil overheen gegooid. Als we die kistjes daar... nou eens opstapelen tot de hoogte van de tractor... en dan, dan het zeil weer overheen doen... dan missen ze hem de komende weken misschien niet eens. Je bent stapelgekke reising. Weet je dat? Hm. Dat zeggen ze, ja. Het punt is, hoe krijgen we dit ding aan de gang? Was iets vreemds met dat kamp? Maar wat? Ik word er zo langzamerhand gek van. Ja, dit werden de mensen in het dorp ook van al die muziek en het geschreeuw, in het kamp. Dat is het. Accordeonmuziek. Wat? Uh, wat? Ja, altijd als ik bij Darling op bezoek was, dan hoorde ik accordeonmuziek. Maar sinds die ik niet meer. Uh, uh, misschien heeft Darling hem in beslag genomen. Inderdaad, dat zou kunnen. Zoek dat voor me uit. Komt voor mekaar, inspecteur. Heeft de uitgang. Kijk door de berm. De achterkant is breder dan de voorkant. Het is verduiveld lastig rijden op zo'n ding. <laughs> hey, en uh, kan dat rare zo aan de zijkant er niet af? Dat is een snoeimes. En dat kan best eens van pas komen. Oh ja, Wanneer dan? Nu, bijvoorbeeld. Nu? Ja. Ik zie het dak van een paar leren voertuig. Bij de volgende bocht. Wat moeten we nou doen? We zijn de laatste afslag van de gewoon met normale snelheid doorrijden. Doe wat ik je zeg. Ja, maar, maar. Doorrijden. Wat doe je nou? Ik laat het snoeimessak. Je ja, hou die trekt op een vaste afstand van de berm, verdomme. Die soldaat heeft een geweer! We moeten ons overgeven! Nood, nood! Ga langzamer rijden. Wacht maar! We zitten die wagen nog even aan de kant! Wat zei die? Hij. Hij hey. hey, zet die wagen aan de kant! Rijd door, man. Hij gebaart dat je erdoor door kan. Ik heb me wild gezotten zo'n ding. Ik geef u er vijf pond voor. en Misschien nog wat meer als het nog goeie is. Nee, nee, het, uh, het spijt me. Uh, hij is niet te koop. Echt niet? Uh, nee, nee. Nou ja, was het proberen waard. Tot ziens hè? Ja, tot ziens. Oh. Ging het over de accordeon? Ja, ja, hij... Uh... Ja, we hebben het hele kamp doorzocht, inspecteur, maar van de Aquarion geen spoor. Ze kunnen een ding van die afmetingen onmogelijk ergens verstopt hebben. Hmm. En hij was van Klein. Ja. Was Klein de enige die erop speelde? Ja, nou, nee, hij, hij gaf ook les. Aan Reising? Ja, ja, Ja, en ook aan de anderen, maar vooral aan, aan reizing, ja. Ja, wacht even, dat is niet het enige. Hij spreekt goed Engels, bijna zonder accent. En een van de mannen heeft vermoedelijk een accordeon bij zich. Ja, ja, als we hem pakken, dan zullen we het hem vragen, ja. Nou, dat is alles, inspecteur. Uh -huh. We zijn te laat voor de ochtendkranten, maar het komt in de eerste editie van Alle Avondbladen en op de radio. Ja, weet je, Ernie, ik denk dat Reising en Klein die vrachtwagen hebben gestolen. Uh, die, die wagen die bij Winchester is teruggevonden. Ja, die... Misschien gaan ze proberen een boot te stelen aan de Engelse zuidkust. De meesten weigeren te geloven dat hun leger uit Frankrijk verdreven is. Misschien zijn ze zelfs op weg naar Londen. Hij doet het niet. Zinloos. Er zit geen druppel brandstof meer in. Misschien kunnen we ergens wat kopen. Mijn god, we dan toch eens... Alle brandstof is er op de bon. En bovendien hebben deze dingen een speciaal soort olie nodig. Kom mee. Een wandeling zal ons goed doen. Je weet dat ik een hekel heb aan lopen. We hebben nu geen tijd om daar ruzie over te maken, Klein. Kom, schiet op. Rising? Ja, wat is er? Ik... Ik, ik, ik wil niet met je mee. Dat, dat plan van jou, dat, dat is krankzinnig. Het is krankzinnig en gevaarlijk. Je weet niet eens of je hem wel kunt vinden in Londen. Luister Klein. Ik wacht hem op bij de ingang van het parlementsgebouw. Hij zit in het lagerhuis, dus vroeg of laat moet hij er langskomen. Ja, omringd door lijfwachten. Daar geloven de Engelsen niet in. Ze denken dat ze veilig zijn op hun gezellige eilandje. Ik ga niet met je mee. Goed. Vind je het niet erg? Nee. Hier, neem jij dit kompas maar. Dat... Ik heb het niet meer nodig. Het is nog maar een paar kilometer naar Londen. Toch kun je me nog helpen. Hoe dan? Loop in zuidelijke richting en laat je arresteren. Zeg tegen de Engelsen dat we uit elkaar zijn gegaan... en allebei van plan waren om een boot te spelen. Wil je dat voor me doen? Ja, ja, natuurlijk. Je hebt nooit veel voor een ontsnapping gevoerd. Huh? Hein? Nee. Het uh, spijt me, wijzing. Hoe gaat uh, hoe je het nou verder met je gedrukkige Engels? Ik wil dat je iets rond op een stuk papier schrijft. Het woord doofstom, maar dan in het Engels. Dat hang ik dan aan mijn accordeon. Dat is heel slim. Ik zie nog gebeuren dat het je lukt. Dat is wel de bedoeling, Klein. Inspecteur, hier is ook Darling te voor u. Oh, komt u, komt u verder over Ik wil niet te veel beslag leggen op uw tijd, inspecteur. Maar er is iets ernstigs aan de hand. Wat dan? Kunt u zich die gevangenen nog herinneren die een paar weken geleden is vermoord... zonder dat we de data konden vinden? Ja. Nou, Rising heeft het gedaan. Wat? Ja, ze hebben een van die vluchtelingen opgepakt. Die heeft het me verteld in ruil voor kwijtschelding van straf. Zo. So. Ja, en er is nog iets. Mijn Duitse verklikker is zwaar mishandeld. De mannen die het hebben gedaan zeggen dat het een bevel van reizing was... dat na zijn ontsnapping uitgevoerd werd. Ja, moment, Ernie neem jij vol. Ja. Nog steeds niet hij... gevonden? Nee, nee, dat was steeds niet gevonden, overstrengend. Ja? Waar? Ja, kijk, zit allemaal een... Inspecteur, uh... de politie ja. van Hampshire heeft Klein gepakt. Ze hebben hem aangehouden en rangeerterrein in Portsmouth. En, en reizing? Uh, ik zal het even vragen. Was hij alleen? Oh, ja. Waar moet hij nemen? Van ja. Londen. Naar Londen, inspecteur. Oh, wilt u ons even excuseren, overste? Ja. Uh, Ernie, we gaan naar Londen. We zijn nu op zoek naar een moordenaar. straks allemaal de kans om een plaatje van hem te schieten. En toen, nou, het duurt nog een half uur voordat hij hier is. En het debat begint pas om drie uur. Nou, iedereen een stukje achteruit. Toen mensen achteruit. Hey, hey Tommy. Ja, wat is het? Zie jij die straatmuzikant met die accordeon? Heb je nooit eerder gezien op Jeroen? Nee? Er is iets vreemds aan die man. Laten we maar eens een babbeltje met hem gaan maken. Maar hij is doof. Dat vraag ik mij af. Het is toch niet te geloven, zeg. Ja, nee, het is echt waar, Uri, hoor. Ik heb de envelop en de brief gezien. Hij was geadresseerd aan onze beroemde politicus uit Wales... en Aaron Bevan ja, nou, dat Naren aaron ja. was verkeerd gespeeld, maar de brief zelf... Oh, jongen, die was prachtig, prachtig geschreven. Daar stond in dat hij op de volle steun van het Duitse volk kon rekenen... als het volk van Wales in opstand zou komen en het Engelse juk zou afwerpen. Ja, nou, dat doen we <laughs> nog wel eens een keer. Ja, maar dan wel via de politiek. Dat is beter dan welk leger dan ook, zeg ja, ik maar. Ja, denk ik ook, ja. Hoe hebben die jongens in Londen hem opgespoord? Nou, hij speelde op zijn accordeon en er ging een briefje aan... waarop stond Doof Stom. <laughs> nou, wie heeft er ooit van een dove muzikant gehoord? <laughs> nou, wat dacht u van Beethoven? Oh ja. Ludwig van. <laughs> Slimme jongens, die Duitsers. U hebt geluisterd naar... Oorlog achter Prikkeldraad. Een hoorspel gebaseerd op een authentieke belevenis... geschreven door James Follett... en vertaald door Gerde Blauw. De rol van Klein... werd gespeeld door Pollo Hamburger. Reising door Lou Landré. Memmers was Hans Carstenbarg. Brand Wim De eerste wacht, Guus van der Maden. Bart Reumer hoorde u als tweede wacht, Owen en als een soldaat. Kouwman werd gespeeld door Ben Hulsman. Daling door Onno Molenkamp. Mee Hans Veerman. Jones, Marcel Maas. Brenda en ook mevrouw morgen Paula Major. Thomas en een eerste politieman, Wick Jongsma. Een dominee en tweede wacht, Hans Hoekman. Technische realisatie, Henk van der Steeg en Herco de Boer. De regie had, Hero Muller. U hoorde het al, hoorspel op herhaling met oorlog achter prikkeldraad. En dit was het eerste deel, 10 dagen paniek... Volgende week deel 2 van dit spannende hoorspel. Nou, We blijven maar gelijk in de sfeer, want we gaan luisteren naar iets heel bijzonders. Althans, ja, ik wist niet dat het bestond. Want in het door de nazi's bezette Europa, waar jazz en swing werd afgedaan als minderwaardige muziek... recruteerde de Duitse Nationale Radio de beste jazzmuzici om hen een soort van ja, propaganda jazz te laten spelen... Deze artiesten hadden toestemming om platen te kopen en de muziek na te spelen, met als uiteindelijke doel om tot een uitvoering van een standaard te komen, maar dan wel met propagandateksten erin verwerkt. Zo werd je al swingend gehersenspoeld. De band werd geleid door Lut Stemplin en de zanger heette, tussen haakjes, Charlie Carl Schwetler. Deze opname is afkomstig van een 78-toerenplaat en dit is het nummer Thank You for the Memory. Dit is de Nacht van het Goede Leven met Francis Broekhuizen. <middels> For the memory of rainy afternoons, swingy Harlem tune, and motor tips, and burning lips, and burning chosen prunes, how lovely it was. And for the memory of candlelight and wine, castles on the rhine, your cozy chair and parties where we sang sweet out of lines. How lovely it was Many's the time that we featured And many's the time that we fasted. Oh, well, it was well, while well it lasted We did have fun, no harm was done And thanks for oh, the memory of sunburns at the forest night in Singapore You might have been a headache But you never were a bore So thank you So much And now I'll dedicate this to England Thanks For the memory That is in Every German's mind When you broke the ties that bind And dictated a peace Called Treaty of Versailles How rotten That was. Thanks for the memory of British aims divine, French Negroes on the Rhine, your food blockade and misery all over the German Reich. What an injustice that was. Many the time that you feasted, and many the time that we fasted. For you it was well while it lasted. You did have fun, but too much harm was done. Well, thanks for the memory. It gives us strength to fight for freedom and for right. It might give you a headache, England, that the Germans know how to fight and hurt you so much. Zo, dat kraakte lekker. Hè? 78 toerenplaat. Charlie and his orchestra. Thank you for the memory. Het schijnt zelfs zo te zijn dat Winston Churchill fan was van deze nazi-crooner... omdat hij de nieuwe lees-nazi-teksten op originele Engelse cabareteske liedjes hilarisch vond. Maar ja, of dat echt waar is, wie weet het. Laatste plaat voordat we naar het vierde en laatste uur van de Nacht van het Goede Leven gaan. Het is vroeg in de ochtend. Volgens mij tijd voor een bakkie en een sigaretje. Otis Redding helpt ons hierbij. Cigarettes and coffee. It's early in the morning About a quarter till three I'm sitting here talking with my baby Cigarettes and coffee night. And to tell you that Dog I've been so satisfied Honey since I've met you Baby since I've met you oh, All days that I've been around all the good looking girls I met They just don't seem to fit in Knowing this particular sad